Citydijkers met het NWAS-journaal. Het meisje van 16 dat gisteravond werd aangereden na een steekincident in Rosmalen is weer vrijgelaten. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat zij niet had gestoken. Bij het incident op het terras van, het Brabants, van de Brabantse plaats kwam een 22-jarige man om het leven. Behalve de 16-jarige Rosmalense Malense, werd ook een 17-jarig meisje uit Den Bosch opgepakt. Zij zit nog altijd vast. Bij gevechten in Mariupol is een hooggeplaatste Russische marineofficier om het leven gekomen... ...zegt de Russische gouverneur van Sebastopol... ...bij een havenstad op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Het zou gaan om de plaatsvervangend commandant van de zwa uh, Zwarte zee Zeevloot. Officieel hebben de Russische autoriteiten in Moskou zijn dood niet bevestigd. De Oekraïnse president Zelensky heeft in een videotoespraak to het Israëlische parlement toegesproken, de Knesset...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 Eerder vandaag won Ajax de klassieke van Feyenoord met 3-2. PSV versloeg Fortuna Sittard met 5-0. Vitesse verloor thuis met 2-1 van RKC. En Utrecht ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Groningen. Het weer vannacht kan in het oosten nog een bui vallen tussen de 0 en 4 graden. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt dan 14 tot lokaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1482 hier op ZFM. We gaan weer beginnen naar een uurtje New Age muziek en dat doen we met James Asher en Arthur Hull en um, Hun nieuwe album, want ze hebben er al verschillende samen gemaakt. Um, Energized by Stars heet het. Uh, en James Escher uh, is een Engelsman. En, uh, als je een fotootje van hem ziet, dan denk je nou gewoon een keurig Engelsman. Maar het is al jarenlang een uh, ja, multi-instrumentalist. En zelfs een uh, gespecialiseerd in percussie. Um, en maakt eigenlijk als een van de weinige... ...zwingende muziek. Daarna gaan we naar... Uh, ...mensen die nieuw zijn... ...Jane Berselli... ...en Germany uh, Marash... ...ja, ik zit even naar, te, naar die titel te kijken... ...met creative stillness... Uh, ...ook lekkere muziek... Uh, ...een beetje ambient... ...meeslepende beats... ...er zitten wel meer beats trouwens in, in dit programma... ...zoals een... Uh, verzamels idee die ik uh, lang, lang geleden kreeg. Uh, zoals, eens even kijken waar Karunesh, The Sacred World, hebben we het. Ik had het vorige uur er al over, over. In die tijd werd het woord sacred in veel, voor veel albums gebruikt. Thundercloud heet het. Deze track van Karunesh. Daarna nog uh, Esperanza 2 van Carlos Villalobos en André Barbosa. En ook een lekker swingend muziekje, muziekje. En we sluiten af met Tree van Calix Storm. Uh, met uh, Swimming in the Sea. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal wel weer. Maar nog even te koud. Tenminste, voor mij dan. Veel plezier bij Peaceful Radio Show nummer 2 van 1482.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 Eintritt. Der gemessene oder messbare Zeitraum, währenddessen eine Handlung, ein Vorgang oder ein Zustand existiert oder andauert. Time. Thank <laughs> you. I love it, I love it, and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 from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Let's oh. go.